En oosten kans op een winterse bui in de rest van het land droog. Het is 0 tot min 4 graden. Overdag veel bewolking en in het westen winterse neerslag... bij temperaturen van min 1 tot plus 3. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Niente, solo per amore. hai sfidato il vento, un rato, mai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro a questa mania che resta sola.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 slow Won't stop drop to an all-flop hot cheese Queen of pops in the fender's She got soul in the beauty of her melody Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de internationale trein die afgelopen avond in de buurt van Barneveld is stilgezet, is geen verdacht pakketje gevonden. De zoekactie met zo'n 80 agenten en explosieve experts is rond middernacht gestaakt.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 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle Koptische orthodoxe, koptisch orthodoxe kerk in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De pastoor van de Koptische kerk in Amsterdam is van plan komende dag aangifte te doen. Ook zal hij vragen om intensievere beveiliging tijdens de kerkdienst van de Kopten later deze week. De Koptische gemeenschap viert vrijdag kerstmis. Afgelopen weekend was er in de Egyptische stad Alexandrië een zelfmoordaanslag op een Koptische kerk.